1 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Wereld herdenkt aanslagen 11 september 2001. Zweden pakt terreurverdachten op en zwaar onweer leidt tot overlast. Het weer op dit moment Loop van de middag te trekken enkele buien over het land. Het wordt maximaal 19 graden op de wadden tot 22 in het binnenland. Morgen begint de dag opnieuw met wat zon. Later raakt het weer bewolkt en volgt wat regen en motregen wordt ongeveer 20 graden. In New York worden de laatste voorbereidingen getroffen... voor de herdenking van de aanslagen van 9-11. Vandaag, precies tien jaar geleden. Bijna iedereen weet nog waar hij op dat moment was toen hij het hoorde. Over ruim anderhalf uur begint de herdenking bij Ground Zero. Correspondent Wessel de Jong die is in New York. Waar ben je nu? Ik ben op een uh, balkon op de tiende verdieping uh, op Ground Zero. Kijk uit dus uh, op de plek waar het allemaal gaat gebeuren. Memorial Plaza ja, zit op de tiende verdieping. Obama zal een, uh, een klein stipje voor mij zijn. Het is een uh, balkon speciaal hier voor Europese journalisten allemaal. Het is hier uh, al bomvol. Ik had een uur de tijd genomen om hier te komen. Gisteravond uh, de wandeling nog eens uh, uitgeprobeerd. En ben nu echt net op tijd aangekomen. Tot door alle afzettingen, weer nieuwe afzettingen die er weer bij waren gekomen. Moest zo'n beetje heel Manhattan rondlopen. Maar goed, ik ben, ik ben er. Ben je ook gefouilleerd? Is al zo streng? Of? Nee, eigenlijk de maatregelen op zich, moet ik zeggen, die vielen eigenlijk reuze mee. Er werd alleen maar hier en daar is een beetje naar een pasje gekeken. Het, was, het, het, het zag er indrukwekkender uit dan, dan het werkelijk was de veiligheidsmaatregelen, moet ik zeggen. Als je New Yorkers spreekt, hoe, hoe staan zij erbij stil bij, bij deze dag? Ja, ze reageren er heel, uh, heel verschillend op. Uh, een heleboel New Yorkers waren boos dat, dat er vandaag te weinig plaatsen zijn op Ground Zero... Om, uh, om de plechtigheden bij te wonen. Dus die hebben gisteren al een aparte eigen ceremonie gehouden. Hand in hand gestaan uh, langs het water allemaal. De, de bewoners van Manhattan. Uh, de, de, dus die wilden er echt heel graag bij zijn. En er zijn andere mensen die vanwege al, natuurlijk, de, alle veiligheidsmaatregelen... en het vele herdenken dat er natuurlijk al is geweest. Mensen zijn uh, herdenkingsmoe en ook... Uh, ja, hebben toch wel vinden die, die, die, die dreiging vinden ze vervelend. Dus er zijn ook een heleboel New Yorkers die ook gewoon vandaag uh, mensen van Manhattan die gewoon Manhattan verlaten hebben. Wat kunnen we de komende uren verwachten? Nou, precies om, uh, om vijf over half negen gaat het beginnen allemaal. Dan worden de vlaggen op het podium geplaatst hier op uh, Memorial Plaza. Uh, plechtigheid zal een paar uur duren. Dan uh, tot, uh, tot één uur smiddags. Dus tot, uh, tot, uh, tot zeven uur Nederlandse, Nederlandse tijd. Er worden er zes momenten van stilte worden er gehouden. Op de vier momenten dat de vliegtuigen insloegen en, uh, en crashten. En op de twee momenten dat de torens, uh, de torens instorten nou, na de eerste inslag wat uh, precies om 14 voor 9 was toen op 11 september uh, vlucht 11 die toen uh, de noordelijke toren binnenvloog. Kort moment van stilte dan, daarna zal Obama zal, uh, zal kort spreken en de burgemeester van de stad zal dan uh, de aftrap geven, als je dat zo mag noemen, van het voorlezen van, van alle namen van de 2977 slachtoffers die toen zijn gevallen. Die worden dan uh, voorgelezen door, uh, door alle familieleden, door 334 familieleden worden die voorgelezen. Wessel, Wessel de Jong hoor je vandaag nog de hele dag op deze zender Radio 1. En van New York naar Zweden, wat in Gothenburg. Daar heeft de Zweedse politie vannacht vier mensen gearresteerd... op verdenking van het voorbereiden van een terreuraanslag. Correspondent Rolien Creton. Wat waren de vier volgens de politie van plan? Nou, ze zijn gearresteerd op verdenking van voorbereiding van een terroristische aanslag. De veiligheidsdienst heeft samengewerkt in Zweden met de politie. Maar wat ze precies van plan waren, wilde de politie niet kwijt. Het is dus ook niet duidelijk of er explosieven en wapens uh, zijn gevonden. Maar ze zijn in ieder geval gearresteerd tijdens een groot uh, feest, tijdens een kunstfestival in uh, Gothenburg. Uh, een paar honderd mensen waren er in een kunsthal. Uh, prominente gasten ook uit het buitenland. En de politie heeft toen uh, rond middernacht al die mensen geëvacueerd. Dat ging uh, ja, zonder paniek. Veel mensen dachten dat het bij het programma hoorde. Dat het een soort uh, rollenspel was. Ja. Uh, maar ja, dat werd natuurlijk al snel duidelijk dat het niet zo uh, was. En de politie heeft vervolgens het gebied rondom die kunsthal uh, afgezet. Die parkades zijn vanochtend weer weggehaald. En ook dat kunstfestival gaat nu gewoon door. Ja, enig idee waarom dat kunstfestival dan het doelwit was? Nee, dat is nu nog volledig onduidelijk. En ja, iedereen denkt natuurlijk ook aan de herdenking van 11 september... maar dat verband is ook uh, uh, onduidelijk. Kijk... Um... De Zweedse veiligheidsdienst. Het is wel zo dat de Zweedse Veiligheidsdienst al langer gespitst is op het gevaar van, van terrorisme. En het niveau van terreurdreiging, dat is een, een maatstaf van veiligheidsdiensten... Dat, die, dat is al in Zweden een, een jaar geleden uh, verhoogd. Dat hebben ze verhoogd naar niveau 3, dat is op een schaal uh, van 5. En dat betekent uh, dat ze in Zweden ja, een verhoogde dreiging hebben, zoals ze dat noemen. Um, Zweden heeft natuurlijk in december vorig jaar te maken gehad met de eerste uh, zelfmoordaanslag. Dat was een terrorist die opgegroeid was in Zweden... die blies zichzelf op in het centrum van de stad. Maar uh, de terreurdreiging in Zweden is niet... naar aanleiding van deze arrestaties uh, opnieuw uh, verhoogd. Correspondent Rolien Creton. Rond Zeewolde is een grote zoektocht aan de gang naar een man uit Nijkerk. De man van 42 ging gisteren van huis op zijn mountainbike. Volgens de politie had hij geen enkele reden om niet terug te keren na het fietstochtje. Op dit ogenblik hebben we nog niks in beeld, of ja, geen, geen aanwijzingen waar die zou kunnen zijn... En wat ook belangrijk is, wij hebben geen aanwijzingen dat er iets met die meneer aan de hand zou zijn. is dus op een goede manier heeft hij de woning verlaten, heeft hij zijn gezin verlaten, uh, om even te gaan sporten. En uh, ja, dat geeft voor ons toch wel een, een heel vervelend gevoel. En zeker ook bij de familie, want die willen graag weten wat aan de hand is. Gisteravond is er al begonnen met, uh, met zoeken met auto's en een helikopter. En vanochtend is die zoektuig hervat met crossmotoren, speurhonden en een peloton van de mobiele eenheid. Het zware onweer van gisteravond. Dan rijden de treinen vandaag weer vrijwel normaal. Gisteravond waren er problemen door de blikseminslag en de omgewaaide bomen. En dan met name in Utrecht, de provincie Utrecht. De brandweer daar heeft het nog steeds druk. Op dit moment zijn we erg druk met, uh, met de gevolgen van de schade. De bomen die, uh, die omgevallen zijn. Er is in uh, vanochtend is dat een erg grote boom in, in Soest tegen een woning. Uh, uh, uh, ja, die dreigt er tegenaan te vallen. Dus daar zetten we volop in. En dat, dat is dan een wat grotere melding. Maar in het algemeen gaat het gewoon om takken die, uh, die ja die loshangen in bomen boven die scheef staan. Eigenlijk het, uh, het beeld wat de zaken zien bij grote storm. Ook in Zeeland was veel overlast. Inmiddels is de schade op het spoor dus weer hersteld. Althans bijna. Alleen tussen Zwolle en Meppel daar is nog vertraging door bliksem in slag. Zware buien die trokken dus gisteren vanuit Zeeland naar het Noordoosten. Een groot deel van het land gold een waarschuwing voor zeer pittige buien. Het KNMI telde op sommige plaatsen 800 bliksemflitsen per vijf minuten. Ook was er in verschillende plaatsen wateroverlast. Automobilisten stopten op de A12 op de vluchtstrook... omdat ze niet verder durfden te rijden. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. Bij verschillende aanslagen in Afghanistan zijn zeker tien doden gevallen... en ruim 100 mensen gewond geraakt. In een dorp vlakbij de Pakistanse grens vielen zes doden... toen een vrachtwagen met explosieven tot ontploffing werd gebracht. In Kunduz kwamen vier mensen om het leven door een autobom. Neven ten westen van Kabul richtte een zelfmoordcommando... een enorme ravage aan bij een legerplaats van Isaf troepen. Ook daar werd een autobom gebruikt. Door de explosie werd onder meer een groot gat geslagen... in de muur van de militaire post. 90 militairen liepen verwondingen op... Volgens de jongste berichten is geen van de slachtoffers in levensgevaar. En onder de gewonden zijn vooral 50 om precies te zijn, Amerikaanse militairen. De VN gaat op grote schaal hulp verlenen in het zuiden van Pakistan. Miljoenen mensen zijn daar getroffen door hevige moezonregens. Het gebied was vorig jaar al helemaal ondergelopen... en daarvan heeft de bevolking zich nog lang niet hersteld. Nieuwe, uitzonderlijke, zware regens hebben een ramp veroorzaakt van grote omvang, zegt de VN. Zo'n 200 mensen zijn al om het leven gekomen en een enorm gebied staat blank. De VN schat dat ongeveer 5 miljoen mensen praktisch zonder voedsel of vers drinkwater zitten. Een groot deel van de getroffen bevolking is dakloos. Ze zijn opgevangen in 1400 tentenkampen van de Pakistanse overheid. Waar de omstandigheden volgens de VN verschrikkelijk zijn. Indiërs in enclaves in Bangladesh die voeren twee nachten lang actie uit protest tegen hun leefomstandigheden. Ze weigeren s'avonds licht aan te doen. In Bangladesh zijn 111 Indiase gebieden, er zijn 51 Bengaalse enclaves in India. De inwoners van die gebieden zijn praktisch statenloos. Met de donkere nachtenactie willen inwoners bereiken dat ze gezondheidszorg en onderwijs krijgen. En ook willen ze bij de overheid kunnen werken. India en Bangladesh hebben onlangs afgesproken dat ze gebieden gaan uitwisselen... en dat de inwoners volledige burgerrechten krijgen... maar ze hebben niet afgesproken wanneer. De inwoners zijn bang dat dat veel te lang gaat duren. De vele enclaves zijn een gevolg van de 18-eeuwse oorlogen... en de manier waarop in 1947 de grenzen tussen India en Bangladesh werden vastgesteld. De kans bestaat dat Duitsland een Nederlandse burgemeester krijgt. Frans Willemme uit Denenkamp die doet vandaag mee aan de burgemeestersverkiezingen in het Duitse Noordhorn. Willemme heeft in Nederland ervaring als burgemeester. Hij beklede die functie in Dinkelland. En hier vroeg ik hem waarom hij zo graag burgemeester in Duitsland wil worden. Ik heb 55 jaar van mijn leven van 58 jaar dat ik oud ben op de grens gewoond. Ik ben vele jaar burgemeester geweest in uh, Nederland... Ik heb heel veel uh, in Duitsland gewerkt als president van de EU-regio. Het is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband tussen 131 Nederlandse en Duitse gemeentes. En heb als burgemeester van Dinkeland, uh, welke gemeente grenst, aan Noordhoorn, heb ik heel veel uh, op het Duitse gebied gewerkt. Dus het ligt eigenlijk wel een beetje voor de hand. En uh, hoe is de reactie aan de andere kant? Hoe reageren ze op u? Uh, een half jaar geleden, toen het uh, bekend werd, uh, werd gezegd van nou... Uh, we kennen je als president van uw regio, dat heb je prima gedaan, dat vinden we ook heel erg mooi. Maar weer brokken kan Hollander als burgemeester. Ja. Maar dat was een half jaar geleden. Nu zijn we een half jaar verder Dan heb ik heel veel podiumdiscussies gevoerd met heel veel mensen inhoudelijk gesproken. En nu zie je dat daar toch duidelijk wat veranderd is. Ja, maar hoe schat u uw kansen in? Nou, Ik heb natuurlijk een slechte startpositie, omdat uh, in noord holland de vorige keer de SPD-burgemeester met 65% procent, uh, gewonnen heeft. En mijn tegenkandidaat is van de, van de SPD. Uh, het feit, uh, weer brokken in aan speelt natuurlijk ook wel mee. Maar uh, ik ga er vast vanuit dat wij het ook beter scoren nu als uh, de 35% procent die het uh, vijf jaar geleden was. Vanavond om 7 uur weten we of het gelukt is. Sport. In de Eredivisie spelen Herenveen en FC Groningen tegen elkaar. Henk Kok, eerste helft zit er bijna op. Zijn er al doelpunten gevallen? Nog niet, maar dan ga je even kijken naar de schot van uh, Pedersen. Pedersen van FC Groningen, maar dat schot wordt verkeerd door uh, Van der Bussel, de doelman uh, van Herenveen. Nee, ik uh, raak nog in een extase. Het is nog een 0 tegen 0. Het is allemaal wat te voorzichtig en tempo ligt niet al te hoog. Meer achteruit en breed dan dat er diepte wordt gezocht. We kijken naar een aanval van Heerenveen... wat wel een uitgelezen kans heeft gehad op een doelpunt. Het was een foutje van Burnett. Die speelde zacht in op Kwakman... waar Kunst tussen kwam en Dost een uitgelezen kans kreeg. Maar dit keer gaan de krillers uit naar de doelman van Esther Groningen van Lo. Ook twee kleine mogelijkheden voor FC Groningen, voor Andersson en voor Bakuna die de bal van zeer nabij... hij stond heel dicht op de doelman van Heerenveen van de Bussen... probeerde over van de Bussen heen te lichten, maar dat mislukte ook. We moeten nog vijf minuten spelen in de eerste helft. De Heerenveen gaat ingooien aan de linkerkant van het veld. En het is te hopen dat die tweede helft in elk geval wat boeiender wordt. Want ik mag ronduit het woord saai wel gebruiken voor de eerste helft. Omdat er veel te weinig is gebeurd in het 16 meter gebied. Het heeft misschien een beetje te maken met de stand op de ranglijst. Groningen 4 punten, mislukte start van de competitie. En als de Heerenveen er 2 heeft, dan mag jij helemaal spreken... van een mislukte start van de competitie. De Heerenveen nog steeds in de aanval, maar die bal wordt weggekopt door Hierje... die zojuist een gele kaart heeft gekregen van schrijfstechter... Wiedemeijer. We moeten nog spelen, zoals gezegd, een minuut of vier in de eerste helft. En de stand is 0 tegen 0. Henk Kok. De golfers op de KLM Open en Hilversum zijn bezig aan hun laatste ronde. Ragnar Niemeijer. Liggen de favorieten nog steeds op koers? Ja, aan de andere kant, Gary Orr, een favoriet. Ja, natuurlijk, als je na drie dagen bovenaan staat, hoor je er opeens bij. Elf slagen onder het baan voor hem. Daarmee geeft hij leiding aan het hele stel. Hij staat te spelen op hal 8. En wordt gevolgd door een groepje van inmiddels vier spelers met Simon Dyson. De winnaar hier van 2006 en 2009 op de Kennermer Golf Country Club in Zandvoort. Rory McIlroy en David Lin Dan niemand op min 8. En dan een groepje van vijf spelers, als ik het goed zie. Waaronder Joost Luiten op zeven onder par. Luiten, in op hol tien in grote problemen op de negende, de par 4. sloeg daar zijn afslag de bomen in. Ook zijn tweede bal was niet goed. En op miraculeuze wijze, laat ik het zo omschrijven... houdt hij daar nog de par vast. Laat dus geen punten liggen daar... En dat is uh, wat ze wel eens noemen een par in het Tentendorp. Waar mensen met een wijntje naar het scorebord staan te kijken en denken... ach, voor luiten een par, het zal allemaal wel. Je ziet er vaak niet aan af wat er voor uh, gedaan moet worden om het voor elkaar te krijgen. Maar luiten in goede vorm wordt nog altijd uh, in de race voor de titel. Hij staat inmiddels te spelen op hol 10. En het gaat dus wel echt allemaal nu gebeuren. De laatste negen hols na vier dagen, na drieënhalve dag golfen hier op de Hilversumse. Het is te hopen dat het weer het allemaal gaat houden, dat het droog blijft. Voor ons is dat zo. Maar als er nog een keer een bui overheen gaat, ja, dan gaat de baan het niet overleven. Dan zou het wel eens kunnen zijn dat we zelfs morgen een finish gaan krijgen. Wat betreft de finish, Gary Orr staat bovenaan, zoals gezegd. Elf slagen onder par, twee slagen voorsprong op een groepje. En het zou dus best wel eens kunnen dat er bijvoorbeeld nog een play-off komt, dat er aan het einde van de rit een aantal spelers gelijk staan na vier dagen spelen en dat er nog een keer Gespeeld moet worden. Ragnar Niemeyer. Verkeersinformatie. René Passet bij de AWB. Het is niet druk op de weg, Mark. Maar toch twee files. Op de A1 Amersfoort naar Amsterdam staat tussen Amersfoort Noord... en de afrit Bunschoten 2 kilometer. En er wordt gewerkt bij Utrecht op de A2 vanuit Den Bosch. En daarom staat er file tussen de afrit Everdingen en Vianen 2 kilometer. Nog één keer het belangrijkste nieuws. De wereld herdenkt vandaag de aanslagen van 11 september 2001. De Amerikaanse president Obama is op drie plekken tegelijk... nou, niet tegelijk natuurlijk, maar vandaag in ieder geval aanwezig. Zweden pakt vier terreurverdachten op... die een terreuraanslag aan het voorbereiden waren... Een zwaar onweer leidt tot overlast. Maar de treinen die rijden weer bijna normaal. Dit is Radio 1. Max. De perstribune. Met Govert van Braco. Ik heb orderd dat de volle resources van de federale regering... gaan om de vrouwen en hun families. te helpen. En een volledige investigatie te doen... And to find those folks who committed this act. Wie kan hier achter zitten? Wie heeft de middelen om dit te doen? Waarschijnlijk een land, dat zou mogelijk zijn. Dan wordt natuurlijk onmiddellijk de vinger gewezen in de richting van Saddam Hussein, Irak. Eén naam valt wel erg vaak, die van Osama Bin Laden de mysterieuze multimiljonair, volksvijand nummer één van de Verenigde Staten. Op de lange termijn zou het wel eens kunnen dat de Amerikanen zich nu realiseren... dat ze een veel actievere rol moeten gaan spelen bij het conflict in het Midden-Oosten. De angst voor een nieuwe oorlog, komt er een nieuwe oorlog of niet? En moeten we Amerika blindelings vertrouwen? Het internationalisme heeft ons de oorlog verklaard. Premier Wim Kok destijds. Welkom bij de perstribune. Vorig uur keken we vooral naar de dag, 11 september. Vandaag, tien jaar geleden. Dit uur gaat het vooral om wat die aanslagen voor effect hebben gehad... op de verhoudingen in de wereld. Ik ga er zo meteen over praten met Midden-Oosten-deskundige van Klingendaal... Bertus Hendricks. Uw reacties op www.deperstribune.nl Bertus Hendricks, goedemiddag. Bertus. Goedemiddag, veel, veel gevraagd duider, uh, uh, niet alleen nu, maar, maar ook uh, toen. Waar was je op, op het moment dat je hoorde... er is iets vreselijks aan de gang in Amerika, in New York, uh, onder andere? Ik had toevallig uh, een vrije dag en ik zat allerlei administratieve dingen te doen... en voor één keer had ik de televisie niet aan... En ik word gebeld door een collega van de Wereldomroep. En die zei, zit je achter de televisie? Ik zeg, nee, zet dan nu onmiddellijk de televisie aan. En verder hoef ik niets meer te zeggen. En uh, die heeft toen uh, de telefoon uh, neergelegd. En ik heb onmiddellijk de televisie aangezet. En uh, ja, ik, ik zag natuurlijk, toen was het, uh, toen CNN. Uh, en uh, toen, uh, ik was nog op tijd, tijd om live mee te maken. Dat de tweede uh, toestel, uh, dus uh, live op televisie, uh, de, uh, die toren in vloog. Ja, toen was wel duidelijk dat hier een mega-event ja. uh, was. En even later was ik op weg naar Hilversum. Ja, en, en dan gaan je gedachten natuurlijk direct uit uh, naar wie zit hierachter. Want uh, dat is neem ik aan wat de deskundige denkt. Ja. ja. Nou, ik, uh, ik kwam heel snel uit bij uh, Ben... Uh, met Mag je even onderbreken, Bertus, want er is nog een belangrijke actualiteit. Namelijk de Herenveen Henk Kok. Het is 1-0 geworden voor de Herenveen door een doelpunt van Paus Dost. En laat deze Dorst nou uitgerekend wonen in de stad Groningen. Dus hij zal buitengewoon blij zijn, althans voorlopig. Er kwam een voorzet vanaf de rechterkant van het veld. Fritsje van Dijk, de vervanger van Ivens in het hart van de verdediging van FC Groningen, die zich verrassen. En Bas Dorst heeft koppend Herenveen op een 1-0 voorsprong gebracht. Ik wilde zeggen, FC Groningen, dat is niet waar. Heerenveen leidt met 1-0 door een doeken van ja, dat is genoteerd. Met dank aan Henk Kok, Bertus Hendricks van Klingendaal. Je eh, krijgt de opdracht, zet even de televisie aan. Vervolgens gaan de gebeurtenissen zo snel dat ze zeggen... spring in de taxi naar Hilversum. En we waren gebleven bij het moment dat jij aan het nadenken was... over wie erachter zat. Ja, en uh, ik kwam heel snel uit bij Ben Laden. Want uh, uh, ik heb natuurlijk, je doet natuurlijk ook je huiswerk in de tijd... dat er, uh, dat er niet onmiddellijk een aanslag is. En er was natuurlijk uh, sinds 1998, uh, geloof ik, dat Ben Laden... met zijn manifest uh, naar buiten kwam over uh, de, de, de kruistocht... of de, nee, niet de, uh, de, de, tegen de kruisvaders en, en, en de joden, zoals hij dat dan noemde. En uh, er waren natuurlijk de aanslagen geweest in Nairobi en Dar es Salaam... Uh, de aanslag op de Jussens Kool uh, in, in Jemen. Dus dat, dat, dat, uh, die geschiedenis die, die, die kende ik. En uh, kijk, Irak, Saddam Hussein, was een grote boef. Maar het was geen man die uh, roekeloos een zo machtige tegenstander uh, maar, uh, zou... Uh, maar ik hoor je nu bijna uh, onhoorbaar voorbij gaan aan de Palestijnen. En uh, ik bedoel, in onze perceptie kwamen aanslagen vooral uit die hoek... <coughs> Ja, de, de, misschien heb ik dat ook wel een, een moment zo gedacht. Maar kijk, dit, dit was van zo'n enorme omvang. en Ik zag eigenlijk de Palestijnen op dat moment... Misschien dat er wel Palestijnen waren die dat zouden willen. En dan denk je met name aan bijvoorbeeld organisaties... die wat radicaler waren nog dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan Fatah. Maar... Nee, uh, het, het, het leek mij... Uh in het licht van de, de, in 2001, het hele Oslo-proces... Ja. Uh, waren de Palestijnen nog steeds bezig uh, met hulp Dat van... moet je even uitleggen, het Oslo-proces... dat was het proces uh, om vrede te bereiken tussen Israël en de Palestijnen... Ja. met de hoofdrolspelers ja, van toen. Ja, dat was niet onomstreden in Palestijn, Maar goed, het, dat werd toch in het algemeen breed gedragen... door de Palestijnse bevolking. En men had hmm. nog steeds hoop, ondanks het feit dat de deadline van 1999... eigenlijk al twee jaar was verstreken... Uh, dat er nog steeds mogelijk zou zijn uh, in, in uh, mondgenootschap... Met Amerika he, om uh, een eigen Palestijnse staat te bewerkstelligen. Ja, en, en in dat schema was natuurlijk niet uh, een, een, een aanslag door... zeker niet door Palestijnse mainstream-organisaties. Misschien door, uh, door, door, door, misschien door Hamas of, of, of andere. Maar Hamas is nooit zo erg in nee. uh, terreuraanslagen geweest... buiten uh, de bezette... Maar gebied. stel ik mij dan voor, Bertus, uh, de deskundige zit in een taxi... en is bezig om uh, in zijn hoofd uh, een, een lijstje af te lopen en af te strepen... die, die zou het gedaan kunnen hebben, maar misschien hier en hierom niet. En dan kom je bij de, zoals Maartje van Wezen. Gezegd, voor ons althans mysterieuze binnladen? Ja, zo is het ongeveer gegaan. Want ik, ik ben er eh, volgens mij heel snel mee gekomen... Uh, dat het uh, Ben Laden uh, zou kunnen zijn... en dat het dan waarschijnlijk uh, was. En, maar dat was op grond van... Uh, ik heb dat natuurlijk niet die dag zelf gedaan. Nee. Broe, ik, ik had natuurlijk in mijn hoofd... Ik wist, uh, er waren verhalen, uh, analyses over... wie zaten er achter de aanslagen in, uh, in, in, in, in Nairobi en Dar es Salaam? Wie zaten er achter die, die jemenitische aanslagen? En, en daar kwam elke keer de naam Ben Laden... Uh, de, de Saudische uh, zoon van een hele rijke... Aannemer, die kwam daar steeds vaker in terug. Dus, en, en dat was dus dat manifest. wat ze al een aantal jaren eerder hebben uh, gepubliceerd. En dat zelfs in Foreign Affairs. het tornengevende Amerikaanse. Uh, Buitenlands Politiek Blad. ook is geanalyseerd. Uh, in een vroeg stadium door Bernard Lewis. Dus het, het is niet zo dat er niks over bekend nee. was. Nou ja, voor ons wel natuurlijk. Uh, ik ja. bedoel, jou, jou, jij zit in die materie. maar voor ons kwam op dat moment die Bin Laden toch gewoon uit de lucht vallen. Als ja, het maar ware. Voor, voor, voor de meeste uh, ja. uh, mensen, omdat natuurlijk. Uh, bij, uh, bij uh, Nairobi en ook bij, uh, bij de Kool... Bij de en die aanslag op dat schip. Natuurlijk niet Ben Laden zijn uh, naamplaatje eraan hing. Hè. Dus de, daar is onderzoek naar gedaan. Uh -huh. En daar verscheen in de, in, in de gespecialiseerde literatuur... ik, ik weet dat uh, Jane's Intelligence uh, Weekly... Uh, die had, had er ook al stukjes over... dus uh, in, in, voor degene die het volgden... kon het geen onbekende naam zijn. Ja. Maar dat wil niet zeggen... Uh, dat het uh, vanaf het eerste moment... evident was. Maar je, je hebt het als een, een plausibele... Het reportage. is een draad die je te pakken hebt. Ja, wel. Ja, ja. En ja. dat blijkt dan ook inderdaad gewoon Welke uit te komen. Maar ja. uh, zelfs in zijn eerste... Uh, publieke optreden heeft Ben Laden... niet onmiddellijk die aanslag opgeëist. Nee, want hij is wel de man van de videoboodschappen ja. geworden. Maar niet direct nee, uh, dat nee, je nee, denkt nee, van... Uh, nee. nou weten we wie het is. Maar ik weet dat hij uh, in, een, uh, in een van zijn eerste boodschappen, toen heeft hij ook verwezen naar vrienden in Holland. Het was niet helemaal duidelijk of die Oelanda zei of Boelanda, wat Polen. Maar volgens mij zei die Oelanda. En ik heb toen nog maar afgevraagd, hey, weten we daar iets van? Nou, daar, daar wist ik niks van, daar wist niemand iets van. Maar in een van zijn eerste boodschappen die over dit hele gebeuren ging... daar verwees hij ook naar de, de vrienden in Holland. Zoals ik het verstond, oelanda en niet ja. boelanda. Zijn ja, dan kom je s'avonds thuis, uh, laat, uh, veel geduid op radio, op televisie. Uh, hoe gaat de deskundige daar dan uh, met zijn privé-tijd om? Zit je hoofd dan vol? Denk je, ik ga een uurtje slapen? Of ik kan juist niet slapen? Nee, je probeert, je weet, het gaat, dit is van zo'n omvang... dus je probeert als het even kan uh, wat te slapen. Ja, dat lukt niet altijd even goed. Maar je probeert het wel, want je weet, de volgende dag... het gaat over de komende dagen door. En dat is het natuurlijk ook zo geweest. ja. In de Verenigde Staten, uh, daar gebeurde het natuurlijk... maar de nasleep speelde zich voor een belangrijk deel in Afghanistan af. Er volgde een uh, oorlog in, in dat land met als doel om Osama Bin Laden te vinden... om de Taliban te verdrijven, was natuurlijk de achterliggende uh, bijgedachte. Lucas Waagmeester, correspondent voor de NOS... ging naar de studio's van de Afghaanse radio... en de presentator, die tien jaar geleden in dienst van de Taliban werkte... is nog altijd te horen. Een piano die historie in zich draagt. Hij stond in de Taliban-tijd ook al hier, zegt nieuwslezer Abdul Ghani In de opnamestudio van RTA Radio-Televisie, Afghanistan. Maar hij is jarenlang niet bespeeld. Niemand had het lef ook maar in de buurt van de toetsen te komen. De Taliban waren duidelijk over muziek anders dan de menselijke stem. Heidens en dus strafbaar. Muraki kleidt ons rond door de studio's. Hij las in de Taliban-tijd ook al het nieuws. Toen voor Radio Sharia... ...draagt in die zin dus ook historie in zich. Hij was bijvoorbeeld op de redactie toen twee Boeings de Twin Towers invlogen. Het was een rare avond. Hij las het late nieuws. Ze wisten al dat het een terreurdaad was. Zelfs dat het waarschijnlijk Al-Qaeda was geweest. Maar dat kon natuurlijk niet op radio sharia gezegd worden... Ik vraag of er die dag een begin was van een vermoeden... wat deze aanslagen allemaal in Afghanistan teweeg zouden brengen. Nee, ik schrok eerder, zegt Mouda -Kiek. Als ze hiertoe in staat zijn, kan het nog lang duren... voor Afghanistan verlost is van de Taliban. Dat was mijn eerste gedachte. In het begin was ik eerder neerslachtig dan opgetogen, zegt hij. Het is twaalf uur en we onderbreken ons gesprek even voor het nieuws. Het eerste bericht gaat toevallig over Kunduz. Een commissie heeft daar in vier maanden tijd 130 gevallen van vrouwenmishandeling geregistreerd. Aanleiding voor de vraag aan moeder Kiek hoe zijn land ervoor staat, tien jaar na 11 september. In het begin verbeterde de veiligheidssituatie. Maar ik moet helaas zeggen dat hij de laatste tijd echt hard achteruit gaat, zegt Moedakik. Het wordt onveiliger, de mensen zijn bang. En niet gelukkig met hoe het nu gaat in Afghanistan. Maar voor het vak van nieuwslezer is Afghanistan een fijner land geworden. Ze hebben op de radio nu meer vrijheid bij het maken van programma's. Dat is voor een man in de media natuurlijk erg prettig. En voor de luisteraars van RTA, vroeger tot 2001 Radio Sharia... is dat trouwens ook wel fijn. Een muziekje. Af en toe tussen het gebabbel door. Het is geen strafbare zonde meer. Adria van naar Mishanabit. Ben binnen. Reportage van uh, NOS-collega Lucas Waagmeester. Nu, uh, Lucas, op straat, uh, geloof ik, in Kabul. Uh, hoe ligt de straat erbij op een dag als vandaag? Ja, eigenlijk net zoals gisteren. En waarschijnlijk net zoals morgen ook, hè. Het is... Uh... Hooguit een klein beetje rustiger in Kabul. Op het moment is natuurlijk het hier hetzelfde als op heel veel andere plekken in de wereld. Eh, toch al een kleine angst dat de eh, Taliban zich eh, ja, laten voelen dat ze er nog zijn op een dag als vandaag. Met die herdenkingen. Er is hier natuurlijk verder geen herdenking gaande. Eh, wat wel opvalt, dus ik ben inderdaad eventjes een week de stad ingelopen. Er is heel weinig buitenlands personeel op straat. Dat, is, dat zit nu nogal veel: VN-personeel, mensen van NGO's die hier werken. Die zie je vandaag eigenlijk helemaal niet. Die hebben we hebben allemaal waarschuwing gekregen. Blijf vandaag maar, uh, maar even binnen. Uh, maar voor de rest, ja, extra beveiliging is er eigenlijk niet. Ik had net met een man hierover. Ik zeg, is er nou extra waakzaamheid? Hij zegt, ach ja, in Kabul zijn we eigenlijk iedere dag uh, extra waakzaam. Dus wat dat betreft is er niet veel voelbaar. Van deze datum hier vandaag. En geen bijzondere dag, inderdaad, daar nu voor de Afghanen. Hoewel er in de afgelopen tien jaar, natuurlijk na aanleiding van 11 september, voor hen heel veel gebeurd is. Gaat het beter met Afghanistan? Nee, ik moet, nee dat is eigenlijk niet zo te zeggen. De buitenlandse troepen uh, die gaan zich niet terugtrekken hè, de komende tijd. Dat is natuurlijk wat uh, op dit moment erg heerst in Afghanistan. De grote vraag: uh, wat. Wat gaat er dan gebeuren? Wat blijft er eigenlijk over hier als uh, het buitenland hier langzaam uh, zich uh, gaat terugtrekken? Hè? Realiseer je, uh, er vallen nog steeds ieder jaar in Afghanistan meer doden dan het jaar ervoor. Dus tien jaar na dato, tien jaar na de invasie hier en het verdrijven van de Taliban vallen er meer burgerdoden. Ieder jaar vallen er uh, meer doden, ook onder de ISAF troepen die hier aanwezig zijn. Uh, de internationale Inter gemeenschap is het inmiddels wel behoorlijk zacht in Afghanistan. En ja, Men is vooral natuurlijk verschrikkelijk bang. Wat gebeurt er als, als die troepen hier weg zijn? Dat is een, dat is een angst die echt ontzettend heerst. Het is een soort. Uh, dit land ja, hangt nog heel erg aan die uh, internationale aanwezigheid. En de internationale uh, gemeenschap heeft gewoon helemaal geen zin meer in. En dat voelt iedereen heel goed. Nee, maar die angst hangt er natuurlijk mee samen dat uh, er nauwelijks sprake is van een uh, centraal gezag. dat orde en rust, bij wijze van spreken, min of meer kan garanderen. Nee, dat, dat is precies het punt. Hè. De, de, de, die angst is heel erg gericht op het scenario van chaos eigenlijk. En mensen zijn ontzettend bang dat er weer een, een scenario komt van de burgeroorlog in de jaren 90... ...voordat de Taliban hier de macht geeft. Uh, en, uh, iedereen weet inderdaad, dat het centrale gezag is verschrikkelijk zwak. Mensen realiseren zich, Afghanistan is een soort geraamte hè, op dit moment. En dat geraamte wordt overeind gehouden door de internationale troepen. En vooral, vergeet dat ook niet, door het internationale geld dat hier, dus, hier jaarlijks... ...enorm in die, uh, in die economie en in die samenleving wordt gepompt. Maar nou, iedereen weet, dat, dat staat echt op onze schroeven. dat gaat echt allemaal minder worden. De komende jaren, de troepen, terugtrekking is natuurlijk twee maanden geleden al begonnen. Zelfs het hele plan in Koenders, eigenlijk, wat wij in Koenders aan het doen zijn. Dat heeft alles daarmee te maken. Wij gaan politie opleiden. En met de bedoeling dat we zelf weg kunnen, dat die internationale troepen weg kunnen hier... ...en dat de Afghanen het zelf kunnen doen. Maar de Afghanen weten zelf heel goed... ...wij zijn daar absoluut nog niet klaar voor. Er is hier een enorme angst... Om ernstig rekening te houden met dat scenario dat het, dat geraakt in elkaar zakt en dat het hier toch weer oorlog wordt. Lucas Waagmeester, collega Lucas Waagmeester van de NOS vanuit Kabul, dankjewel. Bertus, Bertus Hendricks, dat is in feite een somber beeld hè? na tien jaar uh, van uh, hulp en uh, schieten daar. Ja, en uh, Lucas Wagenwezen noemde even de angst voor uh, instabiliteit. Het was de bestaande instabiliteit in Afghanistan... Uh, voordat de Taliban kwamen. Die hebben verklaard waarom de Taliban aanvankelijk zo'n groot succes hadden. Weliswaar met steun van Pakistan. Maar ze werden overal als redders uh, begroet. Omdat de mensen werkelijk uh, zat waren. Al die verschillende elkaar bekempende krijgsheren... die overal uh, ontzettend veel tol op. Elke, eh, elke vracht die ze wilde vervoeren. En ja je moet hopen dat dat, dat scenario niet, niet terugkeert. Want het, het lijkt er een beetje op dat... Men noemt Karzai wel eens de burgemeester van Kabul. Eh? Hè? En dat is natuurlijk een, een weerspiegeling van, van dat probleem. En in dat soort eh, falende staat... Daar kon natuurlijk gebeuren dat een uh, Osama bin Laden... daar onderdak kon worden ja, verleden. Ja, want dadelijk komt die Mullah Omar uh, weer terug. Hè. Dat was een man geloof ik ja, met, ja, de, ja, uh, ja, met één ja, oog. Ja, he, ja, met ja, een lapje ja. voor zijn ogen En al zijn Taliban-connecties. Uh, dat zijn de mensen die hem en Osama uh, vrijheid hebben geboden... in, ja. uh, in een grot ergens ja. uh, in Afghanistan. En ik denk als uh, Mullah Omar ook nog eens een keer weer onderdeel uitmaakt... van uh, het Afghaanse bewind, wat niet helemaal is uit te sluiten. Want er zijn momenteel allerlei achtergronden... Wat onderhandelingen bezig, dat hij die uh, kapitale fout uh, niet meer uh, zou maken. Maar uh, toen heeft hij dat wel gedaan. En heeft daarmee natuurlijk uh, de Amerikanen een legitiem uh, uh, aanleiding geboden om, om, om de bron van, de, van die, uh, die oorlogsdaad in Amerika uit te schakelen. So, maar, maar kun je nog eens in een paar zinnen uh, vertellen waarom Osama Bin Laden, die meen ik uit een puissant rijke uh, Saoedisch-Arabische uh, adellijke familie komt, uh, zich dit pad uh, heeft toegeëigend? Nou ja, om. Kijk, het was een playboy, weten we, uit de eerste uh, foto's die we van hem, van hem kennen. Maar ja, een playboy, die, die kan misschien ook uh, ontevreden raken... met de zinloosheid van het bestaan van een, van een playboy. En uh, die is uh, op een gegeven moment aangeraakt door, uh, door het heilig vuur van de religie. En die stelde vast, in, uh, hij was ontvankelijk voor uh, radicale uh, theorieën. En daar werd hij dus een enthousiast aanhanger van. En omdat hij dus uit zo'n puissant, rijke familie... Het was een aannemer, het was niet... De, de de oude, de oude adel, maar het was... Uh, dat ook nog een prins was uh, Nee, zijn vader uh, was uh, oorspronkelijk uit Jemen, afkomstig. Eigenlijk een self-made man. Uh, die uh, in de tijd, dat in de jaren negentig, uh, toen uh, Saudi-Arabië gigantische uh, openbare werken, uh, vliegvelden, wegen moest worden gebouwd, nieuwe steden... Uh, daar was, uh, samen met Bin Laden zijn vader, die was de aannemer, die daar de grootste rol speelde. Nou ja, dat hij, die man is puissant rijk geworden, zijn kinderen derhalve ook. En hij had daardoor ook toegang tot geld, waardoor hij niet alleen zijn ideeën kon aanhalen, maar dat hij dus uh, kon aanhangen, maar dat hij ook uh, groepen die met hem sympathiseerden uh, kon betalen. En mm -hmm. ja, dat, dat heeft uh, ertoe geleid dat hij dus. Uh, hij was in, in, in, in Saudi-Arabië waar veel. Uh, moslims, uh, die regimes ont, uh, ontvlucht waren, uh, een onderdak hadden gevonden. Ja. Uh, Abdallah Azam, um, um, was een Palestijn die uh, heel radicale ideeën uh, ophield. Daar is hij gevoelig geworden. Daar heeft hij zich uh, de, de, de, de, de groep gevormd. En toen, na 1991, na de oorlog over de bevrijding van Kuwait, er Amerikaanse troepen waren op uh, de heilige grond hè, van Mekka en Medina, toen vond hij, die, die moesten weg. Dat, was een soort, uh, die, dat werd toen zijn grootste dat is passie grootste passie. Ja, en, ja. En, nou ja, passie, het, het werd erger natuurlijk. Ja. Step, Step fase van Al Jazeera. Uh, goedemiddag, Step. Ja, goeiemiddag. Ja, Goedenavond avond ja. hier. Je bent op uh, Bali. Uh, jij werkte destijds uh, voor de NOS natuurlijk op, uh, uh, in Indonesië. Uh, en uh, nu voor Al Jazeera. Wij keken, Step, toch met een beetje uh, uh, argus oog naar Al Jazeera. Kun je dat begrijpen? Eh... Um... Niet echt, nee. Ik, ik heb altijd vanaf het begin gezegd, toen ik daar ben gaan werken, van kijk nou gewoon. Dan zie je dat het uh, allemaal ontrecht is, al die vooroordelen. En ik denk dat heel veel mensen daar ook inmiddels zijn achtergekomen. Hmm. Dus uh, dat, dat was een vooroordeel, zal ik, uh, zal ik maar gemakshalve samenvatten. Ja, zeker. In ieder geval, uh, als je hier zoals ik het ken, en waar ik voor werk sinds 2010... Gewoon een objectieve internationale nieuwszender. Ja. Die het nieuws op een andere manier met een ander perspectief brengt, zeg maar, dan CNN. Ja, en destijds werkt hij nog voor die kleine NOS in Nederland, in Indonesië. Kun je nog voor de geest halen hoe de moslims daar, want Indonesië is het grootste moslimland ter wereld, reageerden op de beelden van die vliegtuigen in het WTC? Nou, er was in een afhankelijk best wel wat steun. Niet echt veel, maar er was wel wat steun voor die aanslagen in het begin. Ook, uh, ja, toch omdat uh, er was een grote anti-Amerikaans sentiment in het land. En uh, zeker, dat werd eigenlijk alleen maar groter toen uh, Amerika dus uh, in Afghanistan begon te bombarderen... en ook in Irak uh, begon binnen te vallen. Maar uh, in, de afgelopen, in de jaren daarna hebben we steeds meer aanslagen in Indonesië ook gezien. we hadden een jaar na uh, 9-11 hadden we natuurlijk die aanslag in Bali. En dan bijna elk jaar daarna kregen we een andere aanslag. En uh, dan werden er werden ook steeds meer... Uh, ...Indonesië slachtoffer. En op een gegeven moment begon het tijden zeg maar, om te gaan... ...en begonnen steeds meer mensen zich ervan af te keren... ...heel duidelijk uh, afstand te nemen daarvan. En dat is zeker op dit moment uh, heel sterk het geval. Ja, want het heeft dus blijkbaar ook in Indonesië... ...een impact uh, gehad op, op de mensen uh, die het land met elkaar daar bevolken... ...en overeind moeten zien te houden. Ja, er zijn heel veel mensen hier slachtoffer geworden van, uh, van uh, bomaanslagen... En uh, natuurlijk de veiligheid is uh, achteruit gegaan. Er zijn overal veiligheidsmaatregelen die er van tevoren niet waren. Er is dus nog steeds een dreiging. En heel veel mensen die, uh, ja, die vinden dat natuurlijk vreselijk. Uh, die willen niet in zo'n situatie leven. Dus omdat die mensen daar slachtoffer zijn, van zijn geworden... zijn ze zich daar steeds meer uh, tegen gaan afzetten. We, weet jij nog, Step, uh, even gravend in je herinnering... Uh, hoe die wisselwerking dan gaat tussen uh, de eenzame voorpost van het NOS-journaal in Indonesië... En de redactie te Hilversum, uh, hoe gaat zo'n contact en wat, wat, wat vragen ze van je? Nou, ik kan me herinneren vlak na uh, 9-11 en dus zeker vlak na de aanvallen in Afghanistan. Toen waren er een aantal uh, van die uh, ja, extremistische groeperingen in Jakarta, maar nog niet eens zo echt... Uh, uh, ...extremistisch zou ik zeggen... ...die dan uh, begonnen opeens vlaggen te verbranden... ...en, uh, en uh, ja, echt anti-Amerikaanse acties te, uit te voeren. Dus ik kan me herinneren dat sommige groepen zelfs naar hotels gingen... ...om daar Westerlingen te gaan, uh, gaan zoeken en zo. Dus daar ja, wilde de Nederlandse media dan heel graag verhalen over hebben... En ik vond het zelf eerlijk gezegd totaal uit zijn verband getrokken op dat moment. Omdat het maar om zo'n klein groepje ging. En het overgrote deel van de 200 miljoen moslims die hier in dit land wonen, gewoon uh, vreedzaam uh, hun leven voortzetten. En wat mij ook opviel was, dat ik voor die tijd woonde ik gewoon uh, en werkte in Indonesië... Maar opeens werkte ik in het grootste moslimland ter wereld. Opeens was Indonesië het grootste moslimland ter Step, wereld. Step, Bertus wil even interveneren. Nou ja, wat, wat uh, Stef niks zegt. Uh, ineens woonde ik in het grootste moslimland ter wereld. Een van de dramatische uh, negatieve gevolgen van uh, 9-11 is geweest. Dat er in één keer die these van de, de botsing der culturen kwam. En dat dus uh, iedere moslim wij spreken verdacht werd. Omdat er inderdaad een aantal, niet alleen moslims waren geweest... die die aanzag hadden gepleegd. Maar dat er ook een aantal mensen... Uh, in de moslimwereld die heel veel anti-Amerikaanse anti -Amerikaanse gevoelens hadden eh, dat die dus ook een zekere schadenfreude hebben gepleegd hoewel de grote meerderheid ook ontzet was over eh, het feit dat dat eh, het gebeurde, maar daardoor heb je een soort dynamiek gekregen waardoor eh, er een, een quasi tegenstelling werd gecreëerd tussen de moslimwereld en de westerse wereld en daar hebben we nog een beetje last van en dat, dat is, en, het is <laughs> heel erg ja, ja, ja, ja, nou, ja, overal ja, ja ik, ik, ik gebruik een beetje ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Maar ja, dat is natuurlijk in Indonesië ook zo. Dat is inderdaad het grootste moslimland. Maar, ja. maar niet alleen daar, je hebt het ook in de Arabische wereld. En dat uh, ja, dit is echt uh, de, een van de negatieve uh, resultaten van deze aanslag... die heel veel tijd kost om te elimineren. Ja, ja. Maar kun je zeggen, uh, Step, uh, dat dankzij Al Jazeera... als uh, uh, supplement van uh, uh, CNN, of nevengeschikt medium... Uh, dat de kijk in ieder geval... Uh, objectiever kan zijn voor wie het wil zien? Ja, meer breed, ik denk, breder perspectief. Je kunt, uh, want ook wat we vandaag bijvoorbeeld hebben gedaan, en daarom was ik hier ook op Bali, is om uh, gewoon de hele wereld uh, op zijn dag erbij te betrekken. Dus uh, 9-11, niet alleen vanuit het Amerikaanse perspectief, maar het perspectief van, van de hele wereld. Want wij hebben natuurlijk in Indonesië daar ook enorme gevolgen van, uh, van ondervonden. Mm. En ook uh, zien hoe dat dan voor Indonesiërs uh, betekent. En ik die uh, een moslimman die in Bali... Heel veel slachtoffers heeft uh, gered van de, van de Bali-aanslagen. die dan oproept, zeg maar, om, om, om de moslims te verenigen, zeg maar. Hij zegt van wij hebben daar als moslims ook last van gehad. wat er in 9-11 uh, en, en daarna gebeurd is. Ja, Stefanzen, ik uh, dank je wel. Ja, Bertus, uh, ik realiseer me. Uh, na aanleiding van die aanslagen toen. dat Indonesië een moslimland was. Het gek was, voor die tijd had ik daar nooit, nooit bij stilgestaan. Indonesië was Indonesië. Dat waren de Indonesiërs. Ja. Dus ja. dat is wel een effect. Geweest. Nou ja, maar dat is dus ja. inderdaad het gevolg van verder. In één keer men buitengewoon uh, de, de, de schijnwerper heeft gericht over uh, het moslim zijn. En hoewel president Bush in het begin uh, nog wel heeft erop gewezen van uh, dit is niet de moslims aan te, uh, aan te rekenen. Want hij ging ook naar een moskee ja. om, om dit te voorkomen. De rest van de politiek heeft helaas ertoe geleid dat deze kunstmatige tegenstelling werd uh, gecreëerd. Hoewel ook in de Arabische uh, de, wereld de, de grote meerderheid. Van de moslims dit afwees. En een van de redenen, bijvoorbeeld waarom Al-Qaeda zich uiteindelijk gericht heeft eh, tegen Amerika, dat is eigenlijk het gevolg van hun falen in de verschillende moslimmen, want Osama bin Laden... in eerste instantie was zijn tegenstander Was het Saoedische Koningshuis. De Ayman el de, de, de, nu nummer nu nummer twee, daar was het doel... de Egyptische regering. Men was erop gericht om de eigen, uh, eigen, wereld, eigen, eigen moslim moslim wereld, want ja. die, die, die waren moslim... maar, maar die heten er het onvoldoende aan, die, dus dat was erger. Dus die moesten weer onder dat moslimkalifaat worden gebracht. Ja, ja en, en dat was allemaal mislukt, omdat ze bij de eigen achterban... de eigen moslimbevolking onvoldoende steun kregen... voor dit gewelddadige optreden. Uh -huh. En toen, toen men de, de nabije vijand, zoals het dan genoemd wordt, niet kon raken. En niet, daar niet kon winnen, toen richtte men zich op de, de, de, de verre vijanden. En dat was in de visie van bin Laden Amerika die al deze regimes in het zadel hield. Ja. Het, duur, het duurde uiteindelijk tien jaar, eh, maar toen hadden ze hem Osama bin Laden. Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world. That the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. The leader of Al-Qaeda and a terrorist who's responsible for the murder of duizens of innocent men, women, en children. President Obama, die bekendmaakt dat Osama bin Laden gedood is bij een aanval door Amerikaanse geheime troepen. Is daarmee de Angel Bertus Hendricks ook uit Al-Qaeda verdwenen? Nou, eigenlijk eh, is de, het vinden van en het doden van Osama Bin Laden... Eh, een soort eh, vaststelling die eigenlijk al eerder kon worden gedaan... dat Al-Qaeda op zijn retour was. En eh, men, de, de, de communiqués werden steeds wanhopiger... bijna eh, om, eh, steeds retorischer, om maar relevant te blijven. Maar ze waren in feite al relevant eh, geworden. En helemaal toen de Arabische lente... hoewel het niet zo'n lente meer is, maar in ieder geval... Dat heeft in één keer eh, Al-Qaeda helemaal naar de marges eh, verschoven. En nu proberen ze dat weliswaar te zeggen. Dat, is, dat, is, dat zijn op islamitische opstanden... omdat islamisten daar een belangrijke rol in spelen. Maar het zijn niet is islamisten van de Al-Qaeda-variëteit. Nee. Eh, behalve een enkele oud-Al-Qaeda-figuur. Dus eh, Al-Qaeda is ook de geschiedenis van tien jaar... de laatste tien jaar van een geleidelijk aan irrelevant worden. Bertus Hendricks praat graag uh, dadelijk uh, met je door. Midden-Oosten-deskundige... Uh, er eh, zijn natuurlijk ook een heleboel Amerika-deskundigen. Prominent aanwezig. Eh, zeker toen, Maarten van Rossum. Goedemiddag, meneer Van Rossum. Goedemiddag. U hebt de kinderen bang gemaakt, hoorde ik ja. in het jeugdjournaal. dat de Rembrandt-toren weleens kon worden aangevallen. Ja. ja. Ik heb ze uitgelegd dat het eigenlijk een betrekkelijk simpele operatie was. Ja, maar het is wel zielig. Want die ouders die dachten: oh, die kinderen gaan vanavond niet slapen. Nou ja, je geeft de kinderen iets te denken. en misschien <laughs> ook wel de suggestie dat de wereld niet zo veilig is. als ze vaak wijsgemaakt worden. Nee. Uh, waar, waar was u zelf toen u hoorde van die aanslagen? Ik had spreekuur. En ik werd opgebeld door een mevrouw van Radio Noord-Holland, notabene. En die zei, er is een vliegtuigje tegen een van de Twin Towers gevlogen. Nou, toen zei ik, ja, vliegtuigje, dat zal wel niet zo kwaad kunnen. En toen uh, belde er uh, iemand anders overigens, nou wat was het, uh, enige tijd later. En die zei, er is een tweede vliegtuig tegen de andere toren aangevlogen. Toen zei u weer hetzelfde? ik ook wel ja. dat er iets heel merkwaardigs aan de hand was. En toen ben ik op de fiets gestapt en toen ben ik thuis naar de televisie gaan kijken. Ja, maar vervolgens hebt u geloof ik een week in, uh, in Hilversum uh, verkeerd. Nou, geen week. Want oh, ja. Ik heb dat een dag of vier gedaan geloof ik. En toen besloot uh, de heer Andersson, die chef-actualiteit van uh, NOS was toen... Die, dat mijn commentaar geheel en al ongewenst was. Want niet paste in de volstrekte historische sfeer die daar is. Het was wel ja. erg ontspannen, zal ik maar zeggen. Wat zeg uw commentaar was wel erg ontspannen. Helemaal niet. Helemaal niet. Ik nee? heb alleen maar uitgelegd dat natuurlijk een soort van hysterische paniek... die eh, zich van velen in de studio's had meestergemaakt... en niet de gepaste reactie was. Ja, en achteraf... Dat heeft met ontspannenheid helemaal niks te maken. Ja. Dat heeft te maken met nauwkeurige analyse van de situatie. Ja, is die, is die uh, nauwkeurige analyse van toen... Uh, door u nog eens tegen het licht gehouden uh, in de loop van de jaren? Denkt u ik uh, ja, had het misschien en, anders moeten gezegd, doen? dat ik... Uh, heb gekregen. En dat met name de conclusies die de Amerikanen hebben getrokken, juist vanuit die panische, hysterische reactie de meest gruwelijke negatieve resultaten hebben gehad. En de Amerikanen hebben allerlei oplogen gevoerd die ze duizenden miljarden dollars hebben gekost. En die in feite natuurlijk helemaal geen strategische winst hebben opgeleverd. In feite concludeert iedereen en ik ben bepaald de enige niet. U moet de Amerikaanse kranten, maar eens lezen dan. Eh, concludeert iedereen dat Amerika er veiligheidstechnisch eh, in, het ge in een groter geheel gezien in het geheel niet op vooruit gegaan is. Integendeel, mm. als er een strategische profiteur is van de hele situatie, is de eerder Iran dan de Verenigde Staten. Ik zie, uh, uh, uh, en dat geef ik even aan u door, Bertus Hendricks... instemmend knikken, uh, Ja, ja nee, daar, daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, dat, uh, en dat komt natuurlijk ook door het feit dat... Uh, maar goed, dat uh, weet Maarten voor en beter dan ik... dat er natuurlijk in Amerika een groepering, want die neoconservatieven... Uh, die dolgraag af wilden rekenen met Saddam Hussein... Oh. en hier een voortreffelijke aanleiding uh, zagen... en hoewel uh, Saddam met, met uh, Al-Qaeda niks te maken had... Uh, was dit natuurlijk wel de gedroomde uh, kans om nu het publiek... Ja. Er rijp voor ...om daar uh, dit soort uh, plannen door te voeren. Ja, maar aan de andere kant, uh, uh, meneer Van Rossum... Uh, ...kunt u iets begrijpen van mijn angst toen... Uh, ...meegemaakt hebben de komst van de Berlijnse muur... ...de, de, de kwestie Khrushchev-Kennedy en, en de Varkensbaai en Cuba... ...en dat soort dingen, en, en dit, toch ook dit angstige moment... We ...dat kijk, je denkt, waar gaat de wereld het een, heen? Dat is een vreselijke gebeurtenis, daar bestaat helemaal geen twijfel over. Alleen de kwestie is, wat is de analyse van die gebeurtenis? De kwestie is dat het een omvangrijke, zeer succesvolle en spectaculaire terroristische aanslag was. En een terroristische aanslag is iets fundamenteels anders dan een oorlog. Zeker. Nee, maar als de da, NAVO... dat werd in die dagen totaal uit de ja. oog verloren. Maar een aanval op één bleek een aanval op allen te zijn volgens het NAVO-handvestprincipe. Ja, en ja en dan word je, dan je dan toch en als en burger onrustig. dat we in oorlog waren bij de algemene beschouwingen. Maar u weet zelf dat we daar in de jaren daarna natuurlijk maar weinig van gemerkt hebben. Ja. Gaat u wel straks even naar de herdenking kijken? Nou, misschien kijk ik wel even, ja. Met een halve oog. Ontspannen. Nee, niet ontspannen. Realistisch. Dank u wel. Maarten van Rossum, dank. Um... Ja, even Henk Kok, want uh, het was de jonge heer Dost die Heerenveen aan de leiding had geholpen in de wedstrijd tegen Groningen. Ja, dat klopt. En het is heel realistisch dat Heerenveen met 1-0 voor staat tegen FC Groningen. Het is even realistisch dat er heel weinig hoogtepunten zijn in, uh, in deze ontmoeting. We hebben nu 15 minuten gespeeld in de tweede helft. Bakuna die kreeg na een reeks van fouten in de verdediging van Heerenveen een kans. Hij schoot ook wel, maar de schot ging over. En ik heb nog een prachtige vrije schop gezien van Jan Maat van Heerenveen. Maar die werd uit de bovenhoek gedanst door de lange van Lo de doelman van FC Groen. Die kon er goed bij Heerenveen. Even de aanval van Heerenveen volgen, maar FC Groen heeft het via Kwakman overgenomen. En het valt me op dat er zoveel fout gaat in die verdediging van Groen. Veel foutieve paarsen, vooral van Virgil van Dijk. En Pedersen, dat is nou de puntspeler voor de Matas. Die naar PSV is vertrokken. Maar Pedersen is eigenlijk geen puntspeler. En ik zie al dat een nieuwe aanwinst. Laten we hopen dat het een aanwinst is voor FC Groningen, Texera uit zich aan het warmlopen is. Vanaf de rechterkant krijgt Missie nog even een voorzet. Van Narsing. Laat me nog even die voorzet afwachten. Missie wordt het ook weer 2-0. Van een andere doelpunt. Hakken van de ook blijft. Overtreding begaan door FC Groningen. Herenveen krijgt de bal. Het is 1-0 voor Herenveen. En we moeten nog een half uurtje voetballen. New York maakt zich op voor 11 september voor de herdenking bij Ground Zero. NOS-collega Wessel de Jong. Uh, Wessel, hoe is het daar nu? Uh, wat zie je om je heen? Uh, ik zit op de tiende verdieping op een uh, balkongebouw naast Ground Zero. Kan zo naar beneden kijken. Je ziet uh, de agenten staan opgeleid. De, langs die agenten lopen de familieleden, verzamelen zich op het uh, Memorial Plaza. Die agenten zien er indrukwekkend uit in hun, in hun donkere uniformen en hun uh, witte handschoenen. Doedelzakken waren zojuist aan het oefenen. Al voor de ceremonie, die dus nu over uh, nou ja, precies drie kwartier, drie kwartier gaat beginnen. Gaat dan beginnen met, uh, met vlaggen die het podium op worden gedragen. En dan, uh, nou ja, dat gaat dan zo tot, tot één uur. Gaat het, heel, het geheel gaat het door. Ja, wat merk je van alle extra veiligheidsmaatregelen rondom de herdenking? Ja, het ziet er indrukwekkender uit dan het is op zich. Ik had, een, ik had een, een uur uitgetrokken om hier te komen. Dat heb ik ook wel precies nodig gehad, vooral door heel veel omleidingen. Maar er waren geen speciale pasjes voor deze gelegenheid. Die agenten keken er maar zo'n beetje half naar. Ik stond onder een verkeerde naam geregistreerd. Ik stond onder de naam Wessel van Diepen stond ik geregistreerd. Nou, dat ben ik niet. En ben wel. toch binnengekomen. Ja. Ja, best van diepe bestaat wel. Is ook ja, hij bestaat wel, maar ik ben het niet, dat weet jij ook. Ja, nee, dat weet ik. Nee. You are the Jong, Dat is de absoluut. Yes, uh, Wessel, maar uh, de, de Amerikanen zijn toch wel op veel voorbereid, neem ik aan, op een dag als vandaag. Ja, het is, het is echt wel immense de veiligheidsmaatregelen, de, de, de helikopters cirkelen hier boven mijn hoofd, de, veel, veel politieboten op de Hus Hudson en de East River. Nou, dan zijn er nog alle veiligheidsmaatregelen die je niet ziet aan, aan sluipschutters, aan duikers en al dat soort dingen. En je hebt natuurlijk die... die, ja, die... Wat aanwijzing tot een aanslag, een vage dreiging is natuurlijk geweest. Niet echt bevestigd geworden de afgelopen, afgelopen uren. Maar heeft in ieder geval wel tot die mogelijke dreiging. Heeft wel tot gevolg gehad dat heel veel auto's hier steeds werden gecontroleerd. Achterbakken werden geopend bij, bij tunnels, bij bruggen. Allemaal checkpoints. Dus de verkeerschaos, vooral gisteren hier, was, was gigantisch. Ja, nu is gewoon überhaupt de hele stad afgegremdeld. Dus nu zijn er ook geen, geen files meer. Maar er is, er is, alles is op de benen ongeveer wat uh, op de been is aan, uh, aan agenten en politie. Best op de jong. Uh, u zult hem ongetwijfeld vandaag vaker horen op Radio 1 over de herdenking in New York. Henkok uh, in Herenveen. Het is inmiddels 2-0 geworden voor Herenveen door een prachtig doelpunt van Assaidi Hij brak door over de rechterkant van het veld. Geen 16-meter gebied binnen. En een onhoudbaar schot. Assaidi de Marokkaan. Ik had hem nog niet gezien in deze wedstrijd. Hij heeft ook gespeeld met Marokko tegen Centraal-Afrika. Veel gereisd deze week. Maar uh, hij was er. 2-0, prachtig doelpunt en Heerenveen staat op 2-0 tegen de Groningen. Voor een groot deel ging uh, het leven natuurlijk ook gewoon door op 11 september 2001. Dat hoorde u al het vorige uur in Cassie kijken. Uh, het voetbal, destijds waren de reacties niet allemaal positief op dat voetbal. PSV speelde die avond van 11 september een Europese wedstrijd uit tegen Nantes. Tegen de zin in van veel spelers. Ik praat er even over met uh, Erik Gerard, de coach van toen. Meneer Gerard, goedemiddag. Goedemiddag. Op het programma stond de voetbalwedstrijd Nant PSV. Hij kwam op televisie, de wedstrijd, maar er was vooraf uh, toch enige onzekerheid. Wat uh, gebeurde er met u toen u hoorde wat er in Amerika gebeurd was? Ja, net zoals iedereen. Uh, net uh, alsof het uh, een slechte film was. Ik wilde ook eerst niet, niet uh, geloven. maar ja, Toen uh, het puntje bij paats kwam en, en duidelijk werd wat een catastrofe... Als er geen er gebeurd was, uh, hebben we natuurlijk koppen bij elkaar gestoken. En ons afgevraagd of het wel zin had om die wedstrijd te spelen. Want uh, ik denk dat iedereen, niet iedereen, of beter gezegd niemand daar, daar echt zin in had. Maar omdat wij het fiat van de FIFA niet kregen om die wedstrijd uh, niet te spelen, moesten wij. Hadden wij geen andere keuze. Ja. Dus, maar u had wel overleg met uw eigen bestuur, in de persoon denk ik van Harry van Rij, om te vragen, uh, zeg, is dit wel verstandig? Ja, vooral mijn spelers. Uh, ik heb ook, mm, toen duidelijk werd uh, hoeveel slachtoffers er waren gevallen, heb ik ook iedereen de vrije keuze gegeven of hij wilde spelen of, of niet wilde spelen. En iedereen uh, wilde wel spelen uiteindelijk? Ging toch kontrakeur het veld Ja, op? Iedereen, heeft, iedereen heeft gespeeld, maar, maar je hebt gemerkt dat eigenlijk bijna niemand bij de les was. En goed na de wedstrijd hebben we natuurlijk verschillende spelers dan ook gezegd. Het was beter geweest hadden we die wedstrijd niet hmm. gespeeld. Uh, maar we moesten, of tenminste de spelers moesten dan voor en zelf op, op zeg maar een half uur of een uur beslissen... of ze wel of niet die wedstrijd wilden, wilden spelen. Ja. En dus... ik denk dat achteraf gebleken dat verschillende spelers uh, zich wel hebben afgevraagd of dat de goede keuze was. Ja. Kunt u ons eens meenemen naar de kleedkamer en naar de gesprekken met die spelers? Hoe ging dat? Ja, dat, dat, dat, was, dat had niks met voetbal te maken. ik denk dat uh, iedereen zo verbouwereerd was en geschrokken was en dat goed, je doet je praatje hoe je wil gaan spelen, maar je merkt dat je, dat je die dag gewoon, misschien de enige keer in mijn carrière dat, dat ik geen vat had op de spelen. Omdat ik zelf uh, om te beginnen niet, niet bij de les was. En, en ja, dan moet je proberen uit te leggen. Wat die spelers van moeten doen bij balbezit en bij balverlies, de omschakeling. Maar nee, dat was een, een, verloren, een verloren avond, eigenlijk. Ja. Zeg maar, uh, het, het verhaal hier in Nederland wil dat er toch ruzie was in de kleedkamer. tussen spelers als Kersman en Ramsey aan de ene kant. en laten we zeggen de meer westers georiënteerde spelers aan de andere zijde. Dat daar een conflict uh, aan de gang was. Hebt u dat gemerkt? Ja, ik heb daar eigenlijk uh, van, van die avond. heb ik eigenlijk. Uh, niet al te veel gemerkt, want ik ben sowieso een trainer die, die de spelers graag alleen laat in de voorbereiding van een wedstrijd. Dan loop ik meestal wat in de gang te, te ijsberen. Maar het kan wel zijn dat er spelers waren die die, die, die, die hele tragedie op, op, op een andere manier hebben bekeken. Dat heeft iedereen op zijn manier ja. gedaan. En, en Het kan best zijn dat er, dat er toen wat woorden zijn gevallen. Maar dat kan ik mee. Ja niet herinnerd dat ik daar in ieder geval getuigd heb. Ja, Oké, okay, bedankt, Erik Gerets. Bertus Hendricks, Klingendaal-deskundige Bertus. Uh, de moslimwereld versus het, uh, het Westen. Is, dat is wat ik elke dag bijna voel, naar aanleiding van 11 september. Klopt dat? Ja, en uh, dat is ook denk ik uh, het grote negatieve balans uh, van, van Al-Qaeda. Uh, maar het positieve, en de, de, vandaag herdenken we niet alleen uh, de, de vele doden die in Amerika uh, gevallen zijn. En in, als gevolg daarvan zijn er nog veel, elders nog veel meer doden gevallen. Maar het, het, het positieve ook, we herdenken eigenlijk ook uh, de nederlaag van Al-Qaeda. Die, zoals ik al zei, die was al uh, duidelijk, maar die is nog eens onderstreept door wat er in de Arabische wereld is gebeurd. En uh, ik hoop dat ze helemaal een voetnoot in de geschiedenis worden Is doordat die omwentelingen in de Arabische wereld ook een positieve uitkomst hebben. Dat is nu nog een beetje eh, onduidelijk natuurlijk. Maar ik denk dat het wel duidelijk is geworden... dat al Qaeda met zijn ideologie van de dood en de verheerlijking van de dood... dat ze bij de eigen achterban niet aankomen. Er we zijn wel twee oorlogen verder, Bertens. Dat, dat is de zware prijs die eh, mede door hun verantwoordelijkheid eh, is, is betaald. Maar eh, ik ben blij dat ze inderdaad eh, irrelevant zijn geworden. Bertus Hendricks, volgende week is er geen perstribune. Dan uh, kunt u vanaf half 1 op Radio 1 luisteren naar een verslag van PSV uh, Ajax. Als u ons wilt volgen, Twitter, hashtag de Veel plezier zometeen bij Langs de Lijn bij Heerenveen Groningen. In ieder geval tussenstand 2-0. Een testje voor iedereen die nu aan het autorijden is. Niet op je snelheidsmeter kijken. Weet je hoe hard je nu rijdt? En?